uur. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Op de A58 in de buurt van Zegge staat een tankwagen in brand, vlakbij een tankstation. De wagen is geladen met LPG. De snelweg is afgesloten. De mensen die achter de afsluiting in de file staan, moeten hun auto uit. Ook het treinverkeer tussen Roosendaal en Breda is stilgelegd. Het vuur is inmiddels onder controle, er zijn geen slachtoffers gevallen. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn tot nu toe 40.000 meldingen binnengekomen, terwijl de officiële vuurwerkverkoop nog moet beginnen. De meeste klachten gaan over vuurwerkbommen en stress bij huisdieren. Vooral harde knallen midden in de nacht zijn een grote ergernis. Veel mensen vinden dat de politie te weinig doet tegen de overlast. Het meldpunt is een initiatief van GroenLinks. Het Iraakse leger zegt de stad Ramadi weer volledig in handen te hebben. Wij lopen er volgens een generaal nog IS-strijders rond in de stad. De terreurgroep veroverde Ramadi in mei. De herovering van de belangrijke stad, ongeveer 100 kilometer van Bagdad, heeft weken geduurd. Het Iraakse leger kreeg daarbij hulp van de internationale coalitie die de operatie met luchtaanvallen ondersteunde. De lage olieprijs kost Saoedi-Arabië handenvol geld. Het land heeft dit jaar een begrotingstekort van 89 miljard euro, meer dan ooit. Dankzij jarenlange begrotingsoverschotten heeft Saoedi-Arabië nog wel veel reserves om de tekorten op te vangen. Koning Salman is bezig de economie te hervormen om minder afhankelijk te worden van de olieinkomsten. Bob de Jong stopt met lange baanschaatsen. Hij rijdt morgen zijn laatste 10 kilometer, schrijft hij op Twitter. De 39-jarige de Jong noemt zijn resultaten dit seizoen niet goed genoeg. Zo stond hij tijdens de 5 kilometer op het NK in Heerenveen niet op het podium. Het weer. Vanavond blijft het droog. Minima vannacht tussen 4 en 7 graden. Morgen vanuit het westen toenemende bewolking. Met vooral in het westen ook wat regen. Het wordt 9 of 10 graden. woensdag droog met regelmatig zon. Oudejaarsdag veel bewolking en enige tijd regen. Maar de jaarwisseling verloopt op veel plaatsen droog met weinig wind. Dit was... ZFM. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig...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 Met nu de muziek -boulevard. I close my eyes and talk to God. Pray that you can save my soul. I look to you to shine a, light. Before the darkness takes a hold.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 The work my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 ZFM hem ZFM myself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 Ik <middels>